Doorop met het NOS journaal. Pvv-leider Wilders heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen premier Rutte. Wilders wil zo forceren dat Rutte alsnog iets zegt over de rol die ambtenaren van het ministerie van Justitie hebben gespeeld in de aanloop naar zijn minder Marokkanenproces. proces. Rutte wil daar niet over praten zolang de zaak onder de rechter is. Wilders vreest dat dit zijn laatste kans is om iets over mogelijke beïnvloeding van de zaak te horen voordat de rechter uitspraak doet. In zijn woonplaats Amsterdam is grafisch ontwerper en typograaf Wim Krawel overleden. Krawel was sinds 1955 actief op het gebied van grafisch ontwerp en productontwerp. Hij was een van de oprichters van het ontwerpbureau Total Design. Hij ontwierp onder meer affiches voor het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Van Abbe Museum in Eindhoven. Krawel introduceerde ook verschillende lettertypen waarvan New Alphabet het bekendste is. In het Stedelijk Museum loopt op dit moment een tentoonstelling over Krouwels werk. Wim Krouwel was 90 jaar. Justitie in België heeft huiszoeking gedaan... in het hoofdkantoor van telecombedrijf Proximus... en de woning van topvrouw Dominique Leroy. Details wil het parket niet geven... maar eerder werd al bekend dat er een onderzoek tegen haar loopt... vanwege handel met voorkennis. Ze is de beoogd bestuursvoorzitter van KPN. Ze zou een maand voor ze vertrok bij Proximus haar aandelen hebben verkocht... en dat zou handel met voorkennis zijn. Twee Nederlandse producties zijn dit jaar genomineerd voor een Emmy Award. Een internationale prijs voor televisieproducties. De ene nominatie is voor een documentaire over het journalistieke platform Bellingcat. De andere genomineerde documentaire gaat over een Syrische balletdanser die naar Nederland is gevlucht. Wereldwijd zijn 44 producties genomineerd. De prijzen worden 25 november uitgereikt in New York. Het weer, het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden en lokaal is er kans op mist. Morgen overdag is het droog en zonnig, wordt het 17 tot 20 graden. Het weekend wordt zonnig, alleen op zondagmiddag kans op buien. Dit was het NOS Journaal. 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief, dank je wel. Namens de patiënten en sieren.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 Thanks for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at johnotott.com. That's johnotott.com. Thank you.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 You can hear